De regering heeft burgers gedood en ziekenhuizen gebombardeerd. De opstandelingen ontvoerden en executeerden mensen en beschoten woonwijken. Ze spraken de afgelopen maanden met meer dan 250 vluchtelingen en getuigen. De rechtbank in New Delhi beslist vrijdag of de vier Indiërs, die schuldig zijn bevonden aan het verkrachten en ombrengen van een vrouw in een bus, de doodstraf krijgen. Het OM eiste vanmorgen de zwaarst mogelijke straf. Volgens de aanklager rechtvaardigt het extreme geweld dat de mannen gebruikten de maximale straf van ophanging. De Indiase vrouw werd in december verkracht en zwaar mishandeld. Ze overleed een paar weken daarna. De gemeente Amsterdam heeft tot nu toe 120 illegale hotels gesloten omdat ze niet brandveilig waren of een vergunning hadden. De gemeente heeft voor 500.000 euro aan boetes uitgedeeld. Amsterdam heeft de strijd aangebonden met de slechte hotels na een hotelbrand, waarbij vorig jaar twee toeristen om het leven kwamen. De export van Nederlandse bedrijven is in juli opnieuw licht toegenomen. De stijging was 1,1 procent ten opzichte van een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De in- en uitvoer van voeding en dranken steeg fors, terwijl die van chemische producten daalde. Vanwege de grote brand in de binnenstad van Goes is een deel van het centrum nog steeds afgesloten. De brand brak vannacht uit in een kamerverhuurbedrijf boven een restaurant en is overgeslagen. Drie mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege instortingsgevaar en omdat de brand diep in het pand woedt, kan de brandweer het vuur niet goed bestrijden. Het weer, een aantal buien, van tijd tot tijd zon, het wordt maximaal 17 graden. Morgen nog een enkele bui en vooral in het noorden zon en droog. Dit was het NOS Journaal. De John Bakker van de ANWB. Er staat nog een file na een ongeluk op de A2... vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Kerkdriel, drie kilometer. De linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinfo. Autobedrijf Zandvoort, Een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Met we draaien weer. Nou, alle. In ieder geval, we zijn er weer klaar voor de muziek, staat klaar. Eh, ze hebben er meer zin in vandaag. Zandvoort lunch, ofwel CFM lunch. Rondom de studio allemaal mooie woeste luchten en zo. Volgens mij regent het nu ook. Nou ja, dat... Ach, wij staan droog, het lekt hier niet. Dus dat... Maar zullen wij ons zorgen om, maar... Zorg om maken, nietwaar? Dolly is er ook weer, alleen ze is nog even bezig met. Uh, ik zou achter me kijk, zijn ze even druk bezig om te proberen een, een, een parinter uh, aan, aan de praat te krijgen die niet wil. Dat ja, komt wel eens voor natuurlijk met die printers, hé, je hebt ze. Het zijn leuke dingen computers, maar het moet wel werken. De 11e, het is uh, 11 september, 9-11, om het zo maar eens te zeggen, op zijn Amerikaans. Dan dacht hij toch altijd weer een beetje in je geheugen ligt uh, over wat er precies 12 jaar geleden gebeurde. Dat die twee uh, vliegtuigen, de WTC-torens, in New York ingingen. En een aanval op het Pentagon in uh, Washington, jawel. Iedereen heeft die beelden nog wel op zijn netvlies staan natuurlijk. 12 jaar geleden alweer jongens, ik zie het nog, ik kan me herinneren dat de dag van gisteren. Je ziet zo die beelden nog voor je neus. Nou zijn die ook wel regelmatig herhaald natuurlijk met z'n Maar. Goed, zo gaan we gaan weer lekkere oude en nieuwe muziek draaien. Ik heb vandaag in ieder geval de nieuwe single van de nieuwe Shining voor u. Dat is een heel leuk liedje. Ja. En die komt straks ja, ik weet het hoe het gaat in dit programma. Hè? Een mix van alles wat. Rijp en groen. En we hebben vandaag natuurlijk ook nog de vinyljaren. Laat ik dat ook nog even vertellen. Ja, we hebben ook nog de vinyljaren vandaag. Ik moet het helaas alleen doen, want Albert-Jan heeft zijn, golfsticks al klaar, zijn golfclubs al klaar liggen. Albert-Jan gaat golven vandaag. Ja. Ja, het is deze week KLM Open in Zandvoort. En dan weet je het, dat is heel, heel vreselijk belangrijk. Zandvoort staat weer in het middelpunt van de belangstelling... ...voor de Europese Tour. De top topgolfers zullen daarbij aanwezig zijn. Behalve meneer Hensen, die is er niet. Nee. Maar goed, er zijn er ook genoeg die er wel zijn. En het zal best wel een spektakel worden. Ik hoop dat het weer een beetje lekker blijft voor ze. Maar dat horen we straks om half één van Dolly Ja Aha. Muziek Don Henley maar even Dat is wel lekker Ook al is het geen zomer meer Althans Officieel nog wel Officieel is het nog steeds Zomer, ja ja Volgens de meteorologen niet. Is op 1 september de herfst begonnen. Volgens de kalender is dat op de 21ste. Dus we hebben het nog even. Don Henley. Boys and Some of Summer. Boys of Summer. of Summer was dat, van uh, Don Henley. Die kennen we natuurlijk ook van, uh, van de, de Eagles en zo. En uh, ja, het was gisteren wel een dagje, hè. Want uh, ik, uh, ik, lees hier, uh, ik lees hier dat het uh, behoorlijk puinruim is geweest... op het strand van Zandvoort. Uh, de storm van dinsdagavond heeft flink zijn sporen nagelaten... op het strand van Zandvoort, dames en heren. Ja, dat wil je ook. Woensdagochtend is het dan ook puinruimen. Nou, dat, zijn, uh, dat is dan ook uh, gebeurd. Dus we zijn druk aan het bezig om... Uh, om allerlei troepen op te ruimen... die weggewaaid is en zo glas... je, je, je kunt het je helemaal niet voorstellen. Het is allemaal zo vreselijk. Goed, we gaan verder met Foreigner. Wel een lekker nummer en dat heet Save Me. each other somewhere along the way to one another baby somewhere along the way we went from lovers to Foreigner, de band van Colder Size. En I want to Know What Love Is. En zo, dat weet u natuurlijk allemaal wel. Um, dat hoef ik u allemaal niet te vertellen. Maar doe het lekker toch. Ja, het was uh, behoorlijk raak op het strand van Zandvoort. Uh, de, ze zijn op dit moment uh, gewoon druk bezig om het allemaal weer een beetje in orde te maken. Uh, er zijn prullenbakken omgewaaid. Er zijn terrasonderdelen uh, die zijn gewoon uh, weggewaaid. En de strandexploitanten zoeken daar dus naar op dit moment. Zo meldt RTV Noord-Holland. Geweldig. Um, wij gaan verder met uh, Paul McCartney.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 ...van Paul McCartney. En hoe vaker je hem hoort, hoe leuker die ook eigenlijk wordt. Het is een beetje nummer in de stijl van... Uh, van ...Good Day Sunshine. En uh, met name ook een beetje... Rip, ...toch wel richting Penny Lane en zo. Daar vind ik dat je dat daar best mee mag vergelijken. Ik vind het gewoon een lekker liedje. Ja. Um, ik had het u wel aangekondigd. We hebben de nieuwe single van The New Shining. En dat liedje dat heet... ...Run Baby Run. escaping you Lekker de plaat, lekker swingend, lekker nummer gewoon uh, van The New Shining. Een band die u natuurlijk uh, allemaal nog kent van uh, Just Can Make Up My Mind en Do The Right Thing. En dit is alweer hun derde zinger in successie sinds zij een beetje op de akoestische tour zijn gegaan. Want het is eigenlijk een rock band. Vroeger was het een rock band. En ze uh, zijn een beetje op de zachte tour gegaan en uh, nou ja. Ik vind het niet verkeerd. We hebben nog steeds een ontwikkeling in het programma, dames en heren. We hebben vandaag weer een nieuw onderdeel. En dat soort hoort u straks om kwart voor één. En dat is de bioscoopagenda. Jawel, dat gaan we ook doen vandaag. Dus op woensdag kwart voor één krijgt u voortaan het filmprogramma... in de diverse Eimondse of Kennemerlandse bioscopen... Wat u, wat u kunt gaan zien. Haarlem, Zandvoort, weet ik veel. In ieder geval, dat hoort u straks om kwart voor één. Half één hebben we het weer natuurlijk. Om half twee hebben we de vijf minuten... Van Dolly. Uh, ja, dat gaat ook allemaal weer gebeuren. En om um, twee uur, natuurlijk, uh, hebben we de vinyljaren En vandaag heb ik weer drie prachtige platen voor u. Namelijk Abba met Voulez-vous. Uh, de le, le plus grand succes de Salvatore Adamo. Ook dat nog? hoor, dat heeft van een Frans, hè. Niet te geloven. En uh, James Brown, live at the Apollo. Dus voor de solknakketjes, de soldiefhebbertjes. James Brown fans, u gaat hem straks horen. Live nog wel, swingend en als altijd. Goed. Um, ja, nou, we gaan maar weer muziek draaien. Dit is Rufus. Rainwright III. Samen met uh, Helena... Uh, Bonham Carter yeah, well. I'm out of the game I've been out for a long time now I'm looking for something Ja, er zal dus ook van een eerste en een tweede geweest zijn. Samen met uh, Helena Bonham Carter en het liedje dat heet Out of the Game. Intussen, uh, als u uh, op de camera meekijkt, dan ziet u dat uh, mijn fantastische uh, mede-compaan, zou ik maar zeggen, in dit programma uh, Dolly er ook is. Oei, je zit er prachtig aan de microfoon. Ja, dan hebben we de goede. Dat kunt u er ook horen, dames en heren. Ja, ze is er weer, onze Dolly. En uh, daar zijn we blij mee. En wat gaan we doen? We gaan nog een plaatje draaien en dan gaan we het weer doen. Ja, we gaan nog één plaatje draaien. En dan gaan we het weer doen. Ja. Dat is uh, Michael Bublé samen met Brian Adams. Ook ook alweer nieuw. Mm -hmm. Het liedje heet After All. we me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 Brian Adams. Lekkere plaatwereld. Ja, goedemiddag, lieve luisteraars. Dan volgt hier het weerbericht van 11 september 2013. Nou, we hebben allemaal meegemaakt gisteren. Het was een kletsnatte dag. Die gaan we liever vergeten die dag... In Halem noord viel er maar liefst 52 en in de Halemse Zuiderpolder 57 mm regen. En uh, ja, vandaag was het weerbeeld. Ik krijg nu de microfoon. Ik ben nog heel ouderwets natuurlijk, ik heb een microfoon nodig. Ik hoop dat u het allemaal heeft gehoord tot nu toe. <lacht> oh, oh, echt weer iets voor mij. Goed, we gaan verder met het weer van 11 september 2013... Er kunnen nog steeds buien voorkomen, eh, lokaal met onweer. En het weer wordt zeker niet meer zo nat als gisteren en maandag. Dus daar hebben we weer geluk mee. Geregeld schijnt vandaag ook de zon en er waait een matige en aan zee. Vrij krachtige noord tot noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 18 graden... wat toch wel iets heel anders is als dat we vorige week hadden. Ja, maar het is herfst. <laughs> Zegt onze optimist, Ruud. <laughs> Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt... en komt het nog regelmatig tot een bui. De noord- tot noordwestelijke wind waait matig... en de temperatuur draait naar een graad of 13. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er kunnen nog steeds buien voorkomen, mogelijk met onweer. De noordwestelijke wind waait matig en de temperatuur stijgt naar maximaal 19 graden. Dan gaan we naar de donderdagavond en vrijdagnacht. Dan blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Dus lekker buiten zitten die nacht, lijkt ja, mij. Ja, ja. ja buiten. <laughs> nou, de tot zwak afgenomen noordwestelijke wind draait naar zuidwest... en de temperatuur draait naar ongeveer 11 tot 12 graden. Vrijdag beginnen we de dag droog met af en toe zon... maar in de middag komt het toch weer tot enkele buien. De matige zuidwestelijke wind draait naar west tot noordwest. En de temperatuur stijgt naar 19 graden. En wellicht hier en daar naar 20. Zo! hallo, hey, oh, oh, Nou, dan kunnen we de zwembroek weer aan, hè. Kijken <laughs> we de zwembroek weer nou, aan. Nou, allemaal ja. weer uit die mottenballen. Ja. ja. Nou, had ik had hem net opgeborgen. <laughs> maar goed, we gaan even door naar het weekend. In het weekend is het zaterdag overwegend bewolkt. En valt er geruime tijd buien geregen. Zondag blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait zwak tot matig met uiteenlopende richtingen. En de temperatuur stijgt beide dagen naar een graad of 18. <laughs> Dit was het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dankjewel. Graag gedaan. Kensington. Home again. Prachtig liedje Kensington, Nederlandse, band geweldig, mooi. Ik zit straks met een gigantisch probleem. Want ik zie nu dat ik heb een LP van James Brown meegenomen heb. En dat schijnt een dubbel op, Peter, maar ik heb er maar één. <laughs> dat is nou weer een probleem. Wat zie jij? Ik zeg, dan speel je hem toch twee keer? Ja, maar ja, het vervelende is dat op, de, op het platenlabel <lacht> staan geen titels. En op de hoe staat twee keer een verschillende volgorde. Nou, ziet dan maar uit te zoeken, wat je straks voor... Uh... <lacht> maar goed, dat is het probleem voor straks. Uh... Het blijft een verrassing. Het blijft een verrassing straks. Ja, dat kun je ook rekenen. heel verrassend. <lacht> dit is uh... Sandra. hè? Je hebt wel gehad, Niels, hoor. Is dit nou toch weer? Je hebt wel gehad, joh. You die ja, wel we je bent helemaal in de war. Nou, ik weet niet. Die ben, regen is uh, niet goed voor jou hoor. Nee, nee, nee, <laughs> maar dat, dat is al bekend. Regen is heel slecht voor mij. Nou, even zoeken naar de, waar, waar die nou wel zit. Uh, zo. Ja, ik wilde deze hebben. Dit heet A Ton of Love. En dit zijn The Editors. I'll let a match in Vienna tonight. It caused a fire in New York. Where is my self-control? You gotta learn to be thankful. For the things that you have. thankful for the things that you have now bathing En het denk dat heet Tom of Love. We zijn nog een leuke plaats samen. en dan krijgt u een nieuw onderdeel in ons programma. Namelijk, jawel, je houdt het niet voor mogelijk, de bioscoopagenda. Ja, dat hebben we vanaf vandaag ook. Dolly heeft alles al keurig netjes klaar liggen. En we gaan daar zo naar luisteren. Maar we gaan eerst ja. nog een plaatje in? Ja, Jawel. We doen nog even de drie e's. Om de titel en te zijn dolly, daar begin ik, Jan. Ja, Dit jij namelijk Tilma op. Ze zeggen dat jij, ze denken dat wij. Je voelt dat de verhalen zijn ontstaan.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 Waar well, wat is weg Genieten van wat er de komende weken te doen is in de bioscopen. Hier is Dolly. Oh, ze is er helemaal niet. Waar zit ze nou? Hallo? Hallo, oh, je moet hoor. Sorry. Zit ze in de keuken? Nee. Ik, zit, nee. <laughs> ik was druk bezig met redactiewerkzaamheden. Oh, dat is hartstikke goed. Nou, ja. Je mag nu de bioscoopagenda doen voor de mensen. Goed lieve luisteraars, dan volgt hier de bioscoopagenda van 12 tot en met 18 september. Op zaterdag, zondag en woensdagmiddag om half twee draait de film Verschrikkelijke Ikke. Deze film is voor alle leeftijden en is in 3D. De superschurk A Gru en de lieve meiden Agnes, Edith en Margot... En de ondeugende Minions zijn in deze film te zien met weer allerlei avonturen. Dan gaan we door naar de film die draait op zaterdag, zondag, woensdag om half vier. En dat is de film De Vampierzusjes. Deze film mag bekeken worden vanaf zes jaar. En het gaat over de zusjes Dakaria en Sylvania Tepes van twaalf jaar. Ze zijn allebei half vampiers en moeten op een gegeven moment met hun moeder verhuizen naar Duitsland. En daar moeten ze dus in de normale mensenwereld zich goed zien te houden. En niemand mag natuurlijk weten dat ze vampiers zijn. En dat leidt natuurlijk tot allerlei leuke momenten en avonturen. Dan gaan we naar de avondfilms op donderdag, vrijdag, zaterdag... Zondag, maandag en dinsdag om half acht. Nee, ik zeg het verkeerd, zeven uur. Kunnen we genieten van Johnny Depp, dames. Hij is er weer. Oeh. Maar nu als wijze Indiaan Tonto. Wat natuurlijk al heel gek is, want Tonto betekent in het Spaans uh, dat je een beetje dom bent. Een leuke tegenstelling. Dit staat dan ook al... Uh, op zich voor uh, hoe de film verlopen gaat. Hij vertelt het verhaal over Texas Ranger John Reed... die zich ontpopt tot een legende. Het is een film met veel humor en veel vaart. Dan krijgen we de latere avondfilm... en ik ben vergeten de tijd bij te zetten, zie ik. Maar deze draait dus op donderdag, vrijdag, zaterdag... zondag, maandag en dinsdag... En dat is de film Red 2. Ex-agent Frank Moses herenigt zich zijn onwaarschijnlijke team van agenten... voor een wereldwijde zoektocht naar een vermist draagbare kernbom. Een film met heel veel spanning en grappige momenten. En u mag naar binnen vanaf 12 jaar. Ik griezel nu al. Ja, je moet ook niet de naar me kijken, Ruud. Dan... Heeft de Simon van Kolm Club op woensdag 18 september de film The Company You Keep. Dat was het programma van de Bioscoop deze week. Dank u wel. Stop. I got worries, woah. I got wounds to bind. So I went to the corner just to ease my pain. I said, just to ease my pain. Oh, I got trouble, so I got worries. Came home again. But I woke up this morning. You were on my mind. was dat en dat liedje dat heette You Were On My Mind en uh, ja dan nou weten we in ieder geval naar welke films ze kan en dat spreekt natuurlijk vanzelf dat hebben we wel niet verteld maar dat, dat spreekt natuurlijk vanzelf dat dat uh, dat het natuurlijk het circus Antwoord is waar die films, draaien. Nou, ja dat is natuurlijk wel duidelijk ja, dat lijkt me dat lijkt me wel dus dat dat gewoon duidelijk is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 En de parels om je hals Ik zal de hakken aan je voet. een lekker liedje, dat uh, ding van uh, Agda en de munnik. En uh, we gaan nou eventjes naar een lekkere hele oude. Ja, een hele oude nu.